There <laughs> you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 afschrikt om naar Nederland te komen. In België wordt gediscussieerd over de vraag of koning Philip... excuses moet maken voor de wandaden die zijn gepleegd... tijdens het koloniale bewind in Congo onder zijn voorvader Leopold II. Het hof heeft laten weten dat de koning wacht op een goede gelegenheid... en dat hij er nu niet is. De gemeente Rotterdam heeft drie ambtenaren van de afdeling Stadsbeheer... op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Vier anderen zijn geschorst lopende een integriteitsonderzoek. Na een intern onderzoek vorig jaar blijkt al twee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 Humanoid Invasion!